Dan is weer nog vanavond helder, maar vannacht raakt het bewolkt en de wind neemt af. Morgen zwaar bewolkt van het zuidwesten uit regen en het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. Het is een normale avondspits, maar bij Utrecht is het wel heel druk door een ongeluk op de A27. Ik noem de files in de Randstad van 5 km en langer. De A1 Amersfoort, Amsterdam-Amersfoort tussen knopert Eemnes en Eembrugge 5 kilometer. En verderop bij het Hoeverlagen nog eens 5. Op de A2 Den Bos Amsterdam is er juist een ongeluk bij een vrachtwagen gebeurd... ...tussen Klaap het Oude Rijn en Maarse. Daar is de rechterrijstrook ook dicht. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roedof en Zoete Dijk 6 kilometer. Op de A10 tussen Klaap het Watergaafsmeer en oost Werf 9 kilometer richting het Koenplein. Op de A12 Den Haag Arnhem tussen Klaap het Oude Rijn en Bunnik 5 kilometer. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Reewijk en Zevenhuizen 4... De A15 Europort Rotterdam bij het Vaanplein 6 kilometer. En van Gorkum naar Nijmegen tussen Knopendel en Waddenooyen 7 kilometer. Van Gorkum naar Rotterdam tussen Sliedrecht Oost en Sliedrecht West 4 kilometer. Op de A20 de ring van Rotterdam naar Gouda tussen Spaanse Polder en het Herbrichse Plein 4. En richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Huizen 11 kilometer na een ongeluk. De snelweg is daar dicht. Verkeer in de file kan er via de af- en de oprit met enige moeite langs. Het is voorlopig verstandig om om te rijden via de A6 en de A1. Op de A28 ten slotte Utrecht-Amersfoort tussen de afrit en Dolder en de afrit Maarn 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Let me get to know you Help me make it last Let me touch you slowly And give you all you ask Déjame besarte Con todo este amor go oh.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 En dat is de stem van Celine Dion. Ik weet het, ze zij inmiddels alweer een andere CD uitgebracht, maar die heb ik helaas nog niet in mijn bezit. Dus daarom een ootje. He's so good.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 Waar in het donker staat, is het zo dichtbij, rur ik als een leven in nood. Wordt mijn kracht oneindig groot, ik voel me sterker dan de dood. haar vaart. Zij heeft nooit iemand kwaad gedaan. Wat wil de hemel zeggen? Dat ik haar hand moet laten gaan. en bloemen neer moet leggen. De uit, als zij de moed opgeven, kus ik de kleur terug op haar haar, mijn armen rond haar leven. Nu het om haar gaat, nu het om haar gaat, nu haar bed in het donker staat. Zo niet bij, grijp het lid en breng het aan. Ik eis het wonder op voorraad, want God, ik kan niet zonder haar. Nu het om. No. Oh.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 I don't know what brought you to me. That was up to you. There's so many come to see who are the wrong tattoo. I fixed a needle in a holder. Laid my hand upon your spine. There upon your shoulder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 I'm gonna you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 Dat vergeten vanavond zie ik jou, want vanavond wordt het eindelijk vandaag vanavond schijnt de zon.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 je bent mijn lotgenoot, mijn maat Het grootste rustpunt dat bestaat Je bent mijn man.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 Ons had voorgesteld, als eeuwig jij mij weder op het witte paard. Trouw tot in de dood het was me zo waard. Ik Weet zelfs niet of je leeft. Je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of weg. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wordt weg. Goed luister.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 Ik wil niet dat je lief, ik wil niet dat je me verdriet. Ik hoor de traden in je stem, je houdt van mij maar ook van hem. Ik wil nu dat je eindelijk is, ik wil nu weten wie verliest. En wie je kiest, ik leg me daar bij in. Ik wil alleen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 Stalking about a friend had to go where the army went and he killed seven people, but he's doing all right. Is he? De wet van uh, Pascal Jacobsen samen met uh, Ruud Hermans hebben het ook uh, samen geschreven door deze American Dream.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 Of course, you can't rely on anyone. Your mother's boy, your father's son. If you believe. It's helping you through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 Heet titel van haar CD step to, love, step to the right the middle of the floor Feel safe